Het is zomer op je radio. Je luistert naar Aloha Radio. Ja, hallo, uh, goeiedag uh, luisteraars. Hier is Alloa Radio. Dit is de podcast van zondag 27 juni 2021. Ja, het is vandaag uh, weer. Uh, gaat Nederland weer spelen? Hè? Maar dit, uh, deze opname is voor de wedstrijd, dus ik weet de uitslag nog niet. Dus dan moeten we maar, uh, maar afwachten hè. Ik geloof dat we tegen Tsjechië gaan spelen ofzo Dacht ik Dus uh, ja, oké okay. uh, Nou, we gaan natuurlijk muziek draaien En uh, ik heb nog een paar, uh, <tie> paar leuke dingetjes Ik heb al wat onderwerpjes uh, bedacht En uh, nou, jullie hoorden net uh, een al muziekie ik weet alleen niet meer wat ik gedraaid heb, want ik heb het weggeklikt. Dus ik kan niet meer zien wat ik gespeeld heb. Ja, eigenlijk ben je verplicht het te noemen. Ze zegt de vrije muziek, zoals je weet. Dus geen stemra stemrachen doen. Hoewel ik het liefst de, um, commerciële muziek had willen draaien. Maar het mag niet, want ik heb geen licentie daarvoor. Dus vandaar dat we alleen maar licentievrije muziek draaien. Dus ze weten jullie dat. Ook weer, maar wel goede muziek. Het zou zo op de radio kunnen. Want uh, de muziek die ik uitkies, is toch wel muziek die een beetje eigen tijds is. Die een beetje in de smaak bij het grote publiek vallen. Ook al zijn de artiesten niet, uh, niet echt bekend. En, nou, uh, het, het legt gewoon lekker in het gehoor. Dus ja. En, uh, we zijn niet commercieel. Um, het is gewoon puur hobby wat ik doe. Uh, ja, dus, um, en ja oké okay, um, weet je wat, ik ga een muziekje draaien en um, en dan kom ik straks uh, met een onderwerp en um, ik heb namelijk een uh, op agrarisch gebied een uh, heel mooi uh, milieuvriendelijk voorstel want uh, de boeren hoeven helemaal niet uh, te stoppen met hun werkzaamheden. Uh, ik heb een alternatief bedacht. Maar dan ga ik uh, zo. Ja, er, er moet misschien minder uh, koeien in de wei. Maar ik heb een ander voorstel. Maar dan ga ik zo vertellen. En misschien als mensen dat oppikken, politici en dergelijke, of de mensen uit de agrarische sector zelf. Van je hoeft niet te stoppen met boeren. Er is een alternatief. En daar hoef je niet slim voor te zijn om dat te bedenken. Maar het is een alternatief, het is alleen als de politieke wil er is. Ja, hè? Ik bedoel, uh, maar goed, daar kom ik zo uh, mee op. We gaan nu uh, een lekker muziekje draaien. En dat, uh, ja, dat is uh, Jos Pan met Brace Brand. Brace Brand, wat betekent dat nou, ja. Brand met Rospan, uh, nou, weet je wel. Oké, okay. <tieft> ja, ik, uh, ik heb een, uh, straks nog uh, uh, gezegd dat ik uh, ga het hebben over uh, alternatieven in de landbouw of de agrarische sector wat betreft uh, de veehouderijen zo. Oh, er zijn heel veel boeren die dreigen te moeten stoppen met de veehouderij, omdat uh, ja, de anti- Vleeslobby die uh, wordt steeds machtiger uh, en dat niet alleen uh, schijnt dat tacht, nee, 70% van, de, van wat er uh, aan vlees wordt geproduceerd in Nederland voor de export is en de rest is uh, voor binnenlands gebruik. Nou heb ik een alternatief voor boeren die vee houden, als ze dat zelf willen natuurlijk, het is maar een uh, ideetje van mij. En er zijn misschien wel meer mensen die met ditzelfde idee rondlopen. Maar ik heb een, een voorstel aan de politiek en aan de agrarische sector zelf. En het is natuurlijk altijd wel handig om als burger mee te denken over maatschappelijke dingen. We doen hier niet aan politiek, maar alternatieven voor bepaalde dingen. Ja, Daar zijn we wel voor te vangen. Mocht je ook ideetjes hebben... Dan kan je dan jouw idee sturen voor, uh, voor de volgende podcast. Als je een bepaald onderwerp wil uh, bespreken. Doe het dan wel ruim uh, voor... Uh, voor dan laten we zeggen uiterlijk op de donderdag. Dus uh, moet... Uh, ja, dus donderdag is de laatste dag dat je dan uh, met ideeën kan komen. Alles wordt na donderdag, uh, dus vanaf vrijdag is weer voor de week daarop. Voor de uh, podcast die wordt... Uh, ...opgenomen en uh, geplaatst op de zondagen. Dus elke zondag uh, een uurtje podcast, misschien iets langer, het ligt eraan. Op allewaradio.org. Oké, okay, ik heb een voorstel. En dat is deze. Uh, jullie weten allemaal dat ze landbouw uh, uh, willen uh, verminderen. Uh, tenminste uh, de veesector dan. En uh, ja, we produceren... Te veel uh, vlees. Hè? Uh, en dat gaat ten koste van het milieu, uh, beweert men. Oké, okay, het zal best. Daar ga ik niet over uh, uitdagen verder. Maar goed, <tiek> nou heb ik... Um, nou ja, goed, die boeren hoeven niet te stoppen. Maar ik, ik heb een paar ga over op uh, gewoon landbouw. Hè? Teelt van uh, granen of groentes. Of peulvruchten, mais, dat soort dingen, weet je. Er is plenty vraag naar. Maar weet je wat het is, als die export stopt, 70% export, dat kost de overheid een heleboel geld. Want daar komt minder geld binnen voor de boeren zelf. Die verdienen natuurlijk niks meer, die moeten iets anders gaan zoeken. Maar de overheid snijdt zich ook in de vingers. Dan heb ik een alternatief. Wat ik net noemde, uh, mais, granen, groentes. Als de boeren die veehouderijen daar nou eens over zouden stappen, dan uh, ja, produceer je juist uh, ook minder CO2. Uh, CO2 wordt juist omgezet in zuurstof. De lucht wordt schoner daarvan. Dus uh, ja, alleen vind ik dat uh, ja, die gifstoffen die ze gebruiken om die planten te beschermen tegen allerlei ziektes. Ik stap dan wel over op biologische teelt van groenten, fruit, uh, peulvruchten, noem maar op. Ik probeer zoveel mogelijk op een biologische manier uh, al die ziektes uh, onder de vegetatie te bestrijden. Biologische manier. Dus biologisch boeren. Dus uh, ja, het moet gewoon kunnen. Wat een boer ook zou kunnen doen, als je een groot stuk land hebt, en ja, ik hoop alleen dat de politiek dan mee wil werken in de gemeente of provincie waar die agrariërs zit. Hoop ik alleen dat de politiek niet gaat tegenwerken van ja, we willen de huizen bouwen en ja, weet je wat dat is? We worden steeds afhankelijker van het, de Oost-Europese EU-staten. Waarom? Daar wordt de boeren met rust gelaten. Prima hoor, Daar gaat niet om. Die mensen moeten er ook leven, Daar gaat niet om. Maar straks gebeurt er iets ernstigs. Dan kunnen we geen vlees meer uit het buitenland halen of, of, of andere dingen. En dan hebben we geen, geen landbouwgrond meer om onze voedsel te produceren. Of het nou vlees is of groenten of weet ik het. Maakt niet uit, mensen moeten toch eten. En dat ons nou dat minder vlees eten in de strot wordt geduwd. Ja, minder kan geen kwaad. Daar ben ik op zich niet tegen. Want wij eten veel meer vlees als vroeger. Dat is waar. Dat ze daar wat aan willen doen, kan ik begrijpen. ben ik eigenlijk ook wel mee eens. Maar ik vind mensen moeten vlees kunnen blijven eten. Want ja, dieren eten elkaar ook op in het wild. Dus waarom mogen wij dan geen dieren eten? Mensen moeten toch ook leven? En wij zijn geen, geen uh, veganisten. Wij zijn geen vegetarisch diersoort, want wij zijn in feite dieren. Een mens is een diersoort. Wij zijn geen, uh, we moeten niet denken dat we boven alles staan. Dat is niet waar. Wij zijn een onderdeel van de natuur. En we staan er niet boven, we zijn geen god. Want de mens wordt op een voetstuk gezet als zijnde god. Hè, wij staan boven dit, wij staan boven dat. Kijk, wij zijn wel het meest intelligente... Uh, ja, een diersoort, zeg maar. Maar we zijn niet meer dan een koe of een kip of een varken. Of, of, het maakt niet uit wat voor beest of een zit, hoe dom of hoe intelligent ze ook mogen zijn. Wij zijn gelijk. Wij zijn gelijk aan al het leven op aarde. En ik ben geen milieuactivist, of ben ik wel uh, voor het beschermen van, het milieu, van de natuur en het milieu. Alleen, ik ben geen activist. Ik ben uh, ook niet iemand die um, extreem uh, noem je dat uh, van die activisten die heel, uh, ja, van die extreme clubjes en zo wat je dan hebt, die geweld gebruiken of dingen vernielen. Nou, dingen vernielen is ook geweld. Kijk, daar ben ik het op tegen. Ik vind dat oh, je moet het op een keurige manier doen. Gewoon, maar niet met geweld of met uh, dingen in de brand steken. Dat slaat nergens op alles geweldloos, met argumenten en probeer mensen te overtuigen dan krijg je veel meer voor elkaar dan met geweld, want met geweld roep je haat op, tegenstand, eh, tegenstanders die zeggen zie je wel, kijk <totstuk> en eh, dat, eh, daar zit de crux nou juist weet je dat is juist eh, waar het probleem ligt <totstuk> Nou, even verder uh, over de boeren, de veehouders. <coughs> ik heb een alternatief. Nou, wat je nog meer kan doen. Je kan ook zeggen, nou ja, ik heb nog een, een leuk stukje land over. Ik ga er een uh, uh, pachten aan particulieren om een tuinhuisje erop te zetten. Om eigen groenten of bloemen te kweken voor de hobby. En dan vraag je niks bedrag per jaar voor. En dan kan je ook volgens mij wel goed aan verdienen en je houdt ook de boel groen en het zorgt ook voor zuurstof en minder CO2 of tenminste het reduceert zelfs van CO2 naar zuurstof zoals jullie waarschijnlijk wel weten hè? want uh, ja ik neem iedereen serieus dus ook mijn luisteraars uiteraard natuurlijk en dat zou je ook kunnen doen weet je wel Kijk, ik vind al die plantenkassen, ik vind het geen gezicht. Maar ja, zolang ze uh, uh, zuurstof produceren en CO2 opnemen en op een biologische manier uh, alle ziektes en ongedierte kunnen bestrijden, vind ik, uh, daar ben ik een hele grote voorstander van. Maar te veel kassen, zeg ik, ja, dat vind ik ook weer niet mooi voor het landschapsgezicht. Maar ja, zijn ze nodig, oké. Okay. Maar doe het een beetje verspreid. Dus niet dat je één grote, net zoals het Westland, alleen maar kassen ziet. Want ja, dat vind ik ook weer geen gezicht, weet je. Maar goed, dat is een discussie, dat, dat moet de, de politiek en de maatschappij maar zelf oplossen. Maar goed, ik bedoel, dat is uh, een manier, lijkt mij, om, uh, ja, om op een uh, alternatieve wijze die boeren hun uh, bedrijf te behouden en hun werk. Ook voor hun werknemers uiteraard. En... Uh, ja, dat zou natuurlijk. Uh, ja, het is maar een idee van mij. En uh, ik denk dat meer mensen zo over denken hoor. Want ik ben vast niet de enige, dat heb ik net al gezegd, geloof ik. Maar goed, ik val een beetje in herhaling, geloof ik. Maar uh, ja, dat is het alternatief wat ik uh, voor heb. Ik hoop alleen dat uh, er mensen zijn die daar met dat idee uh, mee aan de haal gaan. Sommigen van mij zeggen dat ze het zelf verzonnen hebben. dat maakt mij niet uit als het maar wordt uitgevoerd. Dat maakt mij niet uit. Zeg, dat heb ik bedacht. Prima, mag. Ik, bedoel, ik zal vast de enige niet zijn. Um, en ik heb liever dat iemand met mijn idee daarvan doorgaat. En dat het wordt uitgevoerd als dat ik... Uh, als zijnde um, ja, rechter op ga vragen. Ik zeg maar een gek voorbeeld hoor. Dat ik er aan mij onderhaal de haal ga en dat geld mee wil verdienen. Dat is uh, niet mijn bedoeling. Ik wil gewoon... Uh, ja, een steentje bijdrage aan de maatschappij met, uh, voor mij, goede ideeën. Ja, ja voor mijn idee dan. En ja, het is het enige om uh, de boeren aan het werk te houden. Een bedrijf te sparen. Ja, als ze dat zelf willen natuurlijk. Want ja, je hebt ook boeren die hebben helemaal geen zin om uh, graan te verbouwen. Je liever met beesten omgaan. Nou ja, uh, met minder beesten. Dan, laten nou, we zeggen een boerderij, twintig koeien hebt. Uh, zeg maar op kleinschalig gebied, zoveel mogelijk uh, op een biologische manier. Daar heb ik natuurlijk ook geen moeite mee, maar ja, het moet minder. Maar het biedt dan wel een alternatief voor die lui. Uh, dus uh, <laughs> ja. Ik heb de afgelopen verkiezingen, de Tweede Kamerverkiezingen, niet gestemd. Ik heb wel uh, de boerenburgerbeweging helpen. Uh, om in de Tweede Kamer te komen om mijn handtekening te zetten. Dat was een dag voordat het. Uh, de laatste dag dat ze dat nog konden doen, om handtekeningen te verzamelen. En toen kwam ik iemand tegen in de stad, op de Turfmarkt in Den Haag. Daar kwam ik een vrouw tegen en die zei: joh uh, en die legt het een en ander uit. En we hebben zoveel handtekeningen nodig om mee te kunnen doen met de verkiezingen. Nou, ik heb niet op ze gestemd. Ik heb op geen enkele partij gestemd dit keer. Maar ik heb al mijn handtekening gezet. Toen moest ik met mijn paspoort uh, naar het stadhuis. En uh, moest ik me wel legitimeren. En toen moest ik er dan iemand anders die binnen het stadhuis stond, uh, stadhuis. Moest ik dat dan afgeven van diezelfde partij. En dan, uh, ja, als je dan zoveel handtekeningen hebt, dan kan je meedoen. Nou, dat is uh, als zodanig gelukt met één zetel, weliswaar. Maar uh, ja. Oké, okay, ze hebben een, een stem in de Tweede Kamer. Al is het er maar één, maakt niet uit. Uh, ja, ik gun ze eigenlijk wel een zetel of 10-15 hoor. Dus ja, kijk, uh, ja, ik heb niet op ze gestemd. Maar ik, ik heb wel een zwak voor boeren en voor vissers, weet je. Ik kom zelf uit een, een beetje een vissersfamilie. Mijn opa's, uh, die vaarden. Uh, mijn vader niet dan, <laughs> mijn moeder was natuurlijk huisvrouw, maar ja, ik kom uit een vissersgeslocht. De meeste, niet allemaal hoor, maar de meesten, ik die, die heb ook op uh, haring gevangen, of op uh, andere soorten vissen, nee, denk ik. Dus ik heb wel mijn zwak voor vissers en voor de agrarische sector. Daar ligt mijn hart een beetje, ik heb nooit in, in, iets uh, gewerkt in deze sector. Maar ik heb er wel een zak voor deze mensen. Dus zonder. Oké, okay, taart voor een liedje. En dan gaan we eens even zoeken. Ah, we kijken, we hebben weer wat moois. Ah, ik weet al wat ik het eerste nummer gedraaid heb. Nico Staff. Uh, uh, van de artiest Snake on the Beach. Ja, yeah, Snake on the Beach. Uh, Oké. Okay. Ja. Mm, yeah. Heb ik nog een leuk liedje. Ah. Irritiem. Mekwe Cucon. Enfant enfant de mu. Ja, het is dus Frans. Ik weet niet wat het betekent. Maar het zal best wel leuk klinken. Oké, okay, hier komt hij dan. Ja. Dat je racquet. On a progressé depuis, inventé et découvert. On a découvert le feu et pris goût à la guerre. La chasse, le capiti existe depuis l'âge de guerre. On a inventé le langage puis la communication. On compris les avantages de la fornication. Mais n'arrivons pas à percer le secret de notre apparition. On a écrit les C'est le voyage Et pour ne pas partir à perte On a inventé l'esclavage Du voyage à la conquête, L'Europe a fait des ravages Indiens, Kamaya, aztèques Se souviennent de notre passage Nous n'avions pas conscience Que ces civilisations Étaient plus en avance Que nous-mêmes ne l'étions Mais c'est la différence La soif de pouvoir Problème. La technologie éclaire l'espèce humaine Nous ne portions pas d'attention à tenir nos zones saines Mais aujourd'hui on se retourne pour voir où ce chemin nous mène On a ensuite réalisé que pour la Terre ce serait pas d'allumer nucléaire, pétrole Dans les mers auront raison notre espace vital. Alors qu'on a pris l'argent des gens et inventé la conquête spatiale Plus qu'on a fait de la planète, autant s'en trouver une moins L'esprit accomplit des merveilles, les vibrations sont aériennes. Il devient alors clair que le tube cathodique n'est pas la plus belle invention d'homme. si on regarde son historique. Les dégâts que la télé peut causer en semant la panique, propagée par les gîtes et devant lesquelles se presse l'opinion publique. Heureusement, l'homme a inventé les tons, Rémi, la Lassi. Qu'a-t-il fait de mieux de la création à aujourd'hui? Dat was uh, een prachtig nummer. Irritiem met C. Que en Vendume. Oké, okay. prachtig nummer. En uh, ja, u hoort, de C op de achtergrond dat is natuurlijk een zomerprogramma. En dat gaan we de hele zomer doen. Met het strand op de achtergrond. Het is net alsof ik op de boulevard in Scheveningen zit. <laughs> ja, oké. Okay. Goed. Ja ik heb nog een, uh, een leuke tip om water te besparen ja we gaan weer op de besparingen uh, ja, Als je gaat douchen dan uh, ja, kost het natuurlijk ook water dus ja uh, je kan uh, zeg maar in, in vijf minuten keer klaar zijn met douchen Je hoeft alleen maar uh, ja, in te zepen, uh, af te spoelen en ja klaar, ja, mensen zitten er een half uur onder en ik ken er ook wat van hoor, maar ik doe er eigenlijk uh, soms wel een kwartier over. Maar ja, goed, uh, eigenlijk kan je in niet al klaar zijn, het scheelt al weg geld. Maar om nog meer uh, manieren, je kan bijvoorbeeld zeggen, nou joh, um, ik, ik uh, doe het anders. <coughs> ik neem een bakje, uh, dat doen ze in die derde wereldlanden vaak, een bakje met uh, warm water vullen. En dan CPI maak je een beetje nat daarmee. Van boven je hoofd. En dan CPI geen en dan spoel je dat op die manier af. Dan gebruik je alleen het water dat in het bakje zit. Moet je wel af en toe bijvullen, maar het water blijft niet stromen. Dat is ook een optie. Kun je ook doen. Dan kan je uh, mooi in de douche doen. Want dat hoef je in de douche niet aan te zetten, natuurlijk. Maar ik denk dat dat ook wel water scheelt. En wat je ook zou kunnen doen. Is op de ouderwetse manier de voorloper van de douche. Dat is een bak. Uh, warm water met zo'n touwtje eraan en dan trek je alleen als je water nodig hebt en dan laat je weer los, kan je eigenlijk weer in zepen dan trek je weer aan het touwtje, het water blijft lopen, laat je het touwtje los, stopt het water en, uh, ja. en dan doe je daar uh, het water wat er overblijft. over blijft, laat je gewoon zitten ja, het wordt dan wel koud natuurlijk, maar ja, je moet gewoon een beetje warm water doen en uh, ja, in de winter wordt het moeilijk, want dan moet je het verwarmen. Maar goed, dat is ook een optie. Vroeger deed je het met een waskom. Hè, toen er nog geen douches bestonden, zeg maar zo maar zo'n 100 jaar geleden, Het je een waskom. Ja, vaak koud water, ja. Mensen staan dan op een handdoekje in, in, in de slaapkamer. Dan hebben ze een fonteintje en dan hebben ze een waskom. En daar wassen ze zich mee. Of een tel. Ik heb vroeger nog meegemaakt dat we in de tel werden gewassen door onze moeder. En dan kwam je in, we hadden twee tijden, eentje voor vader en moeder. En een tel van mijn broers en ik. Ja, die, uh, de kleinste ging dan in de kleine tel. <laughs> en uh, dat zat je dan in je eigen vuil eigenlijk. want ja, je werd, uh, Mijn moeder had dan wel een keteltje met warm water. En ook, uh, dat uh, zorgde ze dat het niet al te heet werd. Dus dan kon ze het af en toe bijvullen om het water warm te maken. Maar ook om het zeep vanaf je hoofd weg te spoelen. Weet je haar gewassen en de rest van je lichaam, als je nog drie, vier, vijf jaar bent. Ja, en, uh, maar je zat wel in je eigen vuil, weet je. <laughs> dus dan ging je staan, dus dan, uh, dat ding stond dan op het aanrecht, dat kan ik me nog heel goed herinneren. En dan kon ik zo de tuin in kijken, dat was in de keuken. Ik kon ik zo de tuin in kijken. En dan uh, zeepte mijn moeder uh, me in. Hup. En af en toe, dan, zolang er nog ruimte genoeg was voor extra water in die tel. deed is dan dat, die fluitketel met lauw water over me om het af te spoelen. Nee, ja, je zit in, die, in dat rullige vieze zeepresten. En je vuil zit daar natuurlijk waar, van je lichaam. Dat zit natuurlijk in het water. Dus als ze ging staan, ja, dan ging ze je afdragen. En dan, dan tilden ze maar uit de dingen. En dan stond je met zijn blote kakkertjes op het zeil... En dan ging ze je afdrogen, Nou, ze droog natuurlijk ook wat het vuil mee af, maar goed, zo deed iedereen het en mensen gingen doorgaans één keer in de week uh, naar het bashuis, want mijn oudere broers en mijn vader gingen een gegeven moment naar het badhuis toe op vrijdag. En dan kon je tenminste onder de douche staan en dat kostte toen de tijd dat ze ons gekost hebben, een gulden misschien, per ja, persoon of één gulden, vijf, toch? Nou, ik weet het niet, ik, ik heb geen idee, ik heb het uh, nooit gedaan, maar uh, wel van school uh, gehad dan, uh, in het badhuis. Eén keer in de week douchen, waarom ze dat deden, weet ik niet. Want de eerste twee klassen gingen één keer in de week op donderdag naar het badhuis om te douchen. En de oudere kinderen van klas 3 tot 6, want toen had je nog geen basisschool zoals je nu hebt, had je gewoon de kleuterschool en de lagere school. En dan, euh, ja, die hadden dan gewoon zwemles in het zwembad. En wij gingen dan het badhuis in. Ja, er waren misschien kinderen die geen geld hadden. En die, uh, die werden dan keer, die konden ze tenminste één keer in de week douchen uh, op school. Anders hoefden je thuis niet te douchen. Maar ja, het is niet zo dat mensen zich door de week niet wassen. Want dat deed dan gaan aan de wastafel. Weet je die geen douche hadden. Want ja, iedereen uh, had praktisch geen douche. Ik kreeg een gegeven moment uh, in de jaren 50. Ja, dat was al heel modern, dat is een lafette. En de ouderen onder jullie weten wel wat een lafette is, maar voor de jongeren zal ik het even uitleggen. Het was een soort uh, grootsteen. en dan kon je zitten aan de ene kant met je voeten in die soort... Het was een soort grootsteen. het was gewoon in de, in de badkamer, een bijkeukentje zeg maar. En er hing een douchekop, dus je kon zittend douchen. Je kon wel staan, maar dan stond je wel in de hoogte met je hoofd bijna tegen het plafond. Ik kon wel douchen, maar doorgaans op een zittende, zittende manier niet staan. Dat was al een vooruitgang, want dan kon je al het vuil van je lichaam afspoelen. Dus dat was al een vooruitgang. Nou, ik weet nog, ik, heb, uh, ik ben in Duindorp opgegroeid, daar ben ik geboren uh, getogen tot mijn twaalfde jaar. Tot 1971. November 1971 zijn we verhuisd. Maar goed, um... En mijn vader die, die ging een tekening maken en we hadden een gangkast in de in grootste slaapkamer van het huis. En het was best wel een redelijk grote ruimte. En die bedacht als ik nou eens een, een douche ga ontwerpen. En hij was geen architect of zo, maar mijn vader die was nogal handig met dat soort dingetjes. Die had het helemaal uitgetekend, precies op maat en, en die bedacht dat helemaal. Hij had een wastafel uh, en dingetjes. En uh, toen heeft hij toestemming gevraagd aan de gemeente. Dat was een huurwoning van de gemeente. Of hij dat mocht bouwen. Nou ja, dat moet je wel een goede uh, argument. Ja, ja, ze waren niet afwijzend. Want vroeger kon meer als nu. Dat mag je niks meer. Je moet over een vergunning vooral vragen. Ik weet niet of mijn vader ook een vergunning moest aanvragen. Dat weet ik niet meer. Dat is heel lang geleden. Ik, ik denk dat het in 1968 was. Denk ik. Dat was 7, 8 jaar. Um, nou goed, die had dan een tekening gemaakt, een bouwtekening. En hij mocht alles zelf doen van de gemeente behalve de afvoer en de waterleiding. Daar moest hij vanaf blijven, dat deed de gemeente zelf. En dat hoefden we ook niet te betalen. Want ze waren er wel blij mee. Nou, zo gezegd, zo gedaan. <coughs> Mijn vader heeft toen in zijn eentje. Van die kast een doucheruimte gemaakt. En dat was, denk ik, nou, 2,5 bij 5 meter. Of zo, best wel redelijk groot. Nou, geen 5, nee, nee, 4. Ik denk 3,5, 4. Maar ruimte genoeg om aan de wastafel je tanden te poetsen. En aan de andere kant, uh, uh, ja, dat was dat de douche. En, uh, nou goed, er komt de loodgieter. En, uh, en dat in, uh, voor, ook voor de rioolafvoer, het was wel een, een uh, benedenhuis maar op de, we hadden een bovenverdieping, daar was de douche. En uh, toen komt die opzichter die komt langs en die zei, oh, mag ik die tekening van nu eens zien? Nou, maar vragen, alsjeblieft. En die man die zegt, bent u uh, architect of zo? Of uh, weet ik veel, uh, noemen ze dat, als dus een tekenaar weet. Ik heb er gewoon een schoolopleiding gehad. En, uh, en die, uh, nou, hij zegt, nou, het ziet er wel heel professioneel uit. Hij zegt, ik zal eens met mijn uh, meerdere praten. En uh, misschien uh, ja, kijken wat, uh, wat hun ervan vinden. Misschien uh, wil het idee wel overnemen. Ja, ik mijn vader, vindt vind het prima. En toen, uh, nou ja, toen kwam er iemand kijken... Uh, ik denk een week later of zo, die ze heel al zien. ze nou, dat hebben ze er al van tevoren met elkaar koksteuk bij de gemeente. Want we hadden zo'n werkplaats van de gemeente in de hoek van de straat, zo'n beetje, bijna in de hoek van de straat. Die zit daar nu niet, niet meer, maar vroeger zat de werkplaats van de gemeente daar. En dat was nog in de Amelandse straat in Duindorp. Ja, ja. <lacht> um, waar ik ook woonde, dus... En die vent die zegt tegen mijn vader, joh, mogen we die tekening gebruiken? Want uh, ja, we willen over een aantal jaren willen we renoveren in, uh, hier in de buurt. En uh, ik vind het wel een mooie tekening. En dan willen we bij iedereen die in de straat woont, dit ontwerp uh, neerzetten. Ja, zei mijn vader, die was wel trots natuurlijk. in God dat was leuk. Zeg, we geven u 100 gulden voor die tekening. Dat was in 1968 hè. Nou ja, 100 gulden, hè. voor die tijd kon je, ja, dan moest je soms al, euh... nou wat verdiende je toen? Nou, ik weet niet wat mensen toen verdienden per week of per maand, want je had ook mensen met een weeksalaris in die tijd. En toen kreeg je het gewoon, niet via de bank, maar kreeg je zo in je handen, één keer elke vrijdag of zo, of zaterdag. En honderd gulden? Nou, dan zei hij geen nee tegen. Voor die tijd een hoop geld, hè? 68. Bedenk maar eens dat toen een pakje cheque 1 gulden 10 kost zo. Nou, dat was 100 gulden best wel veel. Hè? De salarissen waren natuurlijk wel wat minder. Maar voor die tijd was 100 gulden net zoveel als nou bijvoorbeeld, uh, nou, ik zeg voorzichtig 400 gulden, uh, euro. Ja, nou, ik, ik denk wel, wel uh, 300 of 400 euro. Nou ja, dat lekker verdiend, hè? En de hele straat en misschien de hele ik wat om allemaal verhuisd waren, die kregen precies, exact, dat was in 1971 die renovatie, wij gingen verhuizen en toevallig gingen ze renoveren, dus ze hebben ons huis gelijk aangepast. Maar die douche hebben ze zo gelaten en iedereen die in die straat woonde met dezelfde type huis, kreeg exact dezelfde ontwerp, douche, als die mijn vader had ontworpen. Nou, apen trots en 100 euro, uh, gulden Rijker. Nou, jongens. Ja, daar was ik best wel uh, trots op, hè, zijn vader weet je. 100 gulden heeft hij daarvoor gehad. Nou, dat was feest, hè. <laughs> Vandaar dat ik een fiets kreeg voor mijn verjaardag. Oh, zo trots ja. ja. Ja, het was in hetzelfde jaar toevallig, maar. Maar nou goed, uh, nou ja hetzelfde jaar dat, het, uh, dat ze gingen verhuizen, want toen gingen ze met die verbouwing uh, bezig. Maar nou goed, dat is gelul uh, misschien, uh, daar hebben ze wel voor gespaard, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat dat ding na een jaar uh, de voorvork wegroest, want dat kwam uit een oost europees land. Ik dacht Tsjechoslowakije lowakai ofzo, destijds. En uh, dat ding is zes weken... Uh, uh, bij de fietsenmaker geweest omdat hij op onderdelen moest wachten en dan kreeg hij een nieuwe voorvork. Moest helemaal uit Oost-Europa komen, toen nog communistisch, dus dat duurde zes weken. Terwijl dat land nota bene uh, aan de andere kant van Duitsland ligt. Zes weken voor een nieuwe voorvork. Nou, die heeft die venten dan opgezet, maar ik was wel zes weken mijn fiets kwijt. Dus ik moest lopend naar school of met de bus. <laughs> maar goed, uh, dat was alweer verleden tijd. Maar, ja, dat was in 1971, dus zijn we verhuisd uh, van Scheveningen naar zuid Haag, En daar waar ik, uh, uh, ja, hoe heet dat daar ook weer morgen stond. In de landzijde, want daar heb ik ook nog uh, bijna twintig jaar gewoond. Ja, daar heb ik ook nog twintig jaar gewoond. Landzijde in Den Haag. Ja, ik heb daar een uh, tijdje gewoond hoor. Een groot deel van mijn leven. En... Uh, ja, ik woon nu in de Laakkwartier, het Laakkwartier in Den Haag, daar woon ik nu. Uh, ik ga natuurlijk niet zeggen welke straat ik woon, nee, nee, nee, nee, Sommige luisteraars van jullie weten wel waar ik woon, maar ik ga wel niet aan iedereen verklappen. Nee, nee. ik ga al die fans, honderden fans voor mijn deur, nee zeg, kom nou, ik moet er niet aan denken. Ja, maar goed, we gaan weer een liedje draaien, mensen. En het is uh, oei, nog een kwartier, dan begint het voetbal. En uh, ja, <laughs> dan ga ik kijken natuurlijk. En, ja, de uitzending uh, of de podcast duurt maar uh, zoveel minuten. Dus, uh, mensen, uh, we gaan lekker een liedje draaien. En, uh, ja, een liedje. Wat is dat nou, uh? Mark 22 van. Uh, Wat is het? Ik weet het niet meer jongen. ik weet het niet meer. Mark 22, sinterius. Jezus ondernaam. Oh! <laughs> luistert naar de podcast van Aloha Radio. Ja, luister is dus dat was eh uh, Mark 22 met Sinteriaza. Oké, okay, het is dus vandaag. Uh, de podcast van zondag 27 juni 2021. En ik ben DJ Jaap. En uh, ja, oké, okay, je kan ons volgen op Twitter en op Facebook. En dat kun je vinden op, ja, op aloharadio.org. Dus www.aloharadio.org. Dus org. Hallo Radio.org. Oké okay, mensen. Um, nou, we hebben nog uh, pakweg 10 minuten ongeveer. En dan, uh, dan gaan we afsluiten. En dan gaan we lekker naar het voetballen kijken straks om 6 uur. Nou weten jullie gelijk hoe laat het is opgenomen. Tussen 5 en 6 uur op uh, zondag 27 juni 2021. En uh, misschien... Um, ik denk dat het nog even kan duren maar heel misschien komt Jacco terug ja, er waren wat privé omstandigheden met Jacco, daar ga ik niet over uitdagen op de podcast, dat doe ik niet en uh, misschien heb je kans dat hij weer terugkomt, wanneer weet ik niet precies maar dat merken jullie later wel een keer dus, oké okay. goed dit was het Ehm, um, goed, um, ja, um, ja, het nieuws, het nieuws, het nieuws, het nieuws, het nieuws, wat is er allemaal gebeurd in ons kikkerlijntje? Nou, dan gaan we eens even kijken naar de website van nu.nl, want ik ben verplicht bronvermelding te doen. Ja, dat wordt nou een beetje lastig, want, even kijken. Ja. Even hoor. ja nee voor ja nee nu kunt u nou weer uit hoor ja zo jongens ah. oké okay. regenboog vlag mag van UEFA wel in het stadion. Wij gaan niet over fijnzone. Het mag wel in, in het stadion, maar het mag niet aan de buitenkant. Nou, dat vind ik ook nergens op slaan. Ja, weet je, ik vind... Uh... Ja, ik vind het een beetje onzin, hoor. Uh... Ja, kijk, ik vind natuurlijk... moet je politiek en sport niet met elkaar vermengen. Want ergens... ene kant keur ik het ook af. Want ik denk, je moet politiek niet... Uh... Maar, ja, oké, okay. uh, weet je, het is allemaal zo'n hype, weet je, over, uh... kijk, ik, ik heb niks tegen homo's hoor, ik heb zelf uh, goede vrienden en, uh, die homofiel zijn, of lesbies. Ik, ik ken daar genoeg. Het is allemaal schatten van mij, hoor, ik heb daar niks op tegen, maar ik vind het allemaal zo uh, uitgemeten over de LHBT gemeenschap. Ik vind, natuurlijk hebben die mensen net zoveel rechten al als hetero's, tuurlijk. Maar het wordt wel een beetje overdreven allemaal. Je mag niks zeggen, je mag dit niet zeggen. Uh, uh, ja, Nou, uh, Hongarije bouwkot, VN-conferentie over racisme om antisemitisme. Ja, kijk, we zijn geen politieken, dat doen we niet al. Maar ik denk, jongens, kijk, het is niet goed allemaal hè, wat er allemaal gebeurt. De racisme, ja, is niet goed. Ik bedoel nou weer de wezen zijn dus allemaal mensen en of je een groen, geel, blauw uh, moslim, christen, jood of niet gelovig bent of, of wat dan ook. Het interesseert me geen bal. Ik bedoel, ik kijk naar hoe, hoe, hoe je zelf in elkaar zit. Uh, je persoonlijkheid. Wijlen, mm, Maarten Luther King, Martin Luther King, die zei al van het is niet de ja, kleur van je huid, maar het karakter dat meetelt. Daar gaat het om. En daar moet je mensen op uh, beoordelen, op hun karakter en niet op hun afkomst of op hun huidskleur. En dat heeft, uh, best al, had er groot gelijk in. Hij uh, kwam op voor zijn eigen volk, zijn eigen ras, terecht. Maar hij zaaide geen haat jegens blanken. Dat deed hij niet, hij wilde dat uh, Blank en Zwart gingen verbroederen. En niet alleen Blank en Zwart, maar alle vo volkeren. Nou, en dat is iets uh, ja, waar ik ook achter sta. We zijn allemaal mensen gewoon. Dus uh, kijk, en overal heb je tuig van de regel. En dan vind je in elke bevolkingsgroep. Uh, kom je dat tegen. En, ja, en dat het bij de ene bevolkingsgroep wat meer voorkomt dan bij de ander. Dat zal wel zo zijn oorzaken hebben. Het, zal wel zo, het is niet goed te praten, dat snap ik wel. Maar pak de oorzaak dan aan de bron. Voordat je mensen gaat uh, bagatelliseren, of hoe noemen ze dat, uh, over één kam scheren. Weet je, natuurlijk moet je ze aanpakken, die overlastgevers. Maar ik bedoel, je moet ook uh, tegelijkertijd ook de oorzaak aanpakken. Hoe komt dat dat die lui zich zo gedragen? Ze voelen zich niet erkend, uh, voelen zich gediscrimineerd. Nou, pak de oorzaak daarvan aan. Hey, ik bedoel, het mes snijdt wat dat betreft vind ik om twee kanten, oké. Okay. Maar ik heb genoeg gepraat, lieve mensen. Um, oké, okay, Nederland speelt inderdaad tegen Tsjechië straks. En uh, om negen uur speelt België tegen Portugal. Het is nu zeven minuten voor zes plaatselijke tijd hier in Den Haag. Het is uh, zondag 27 juni 2021. We gaan nog één liedje draaien en dan ga ik afsluiten, lieve mensen. Ik zou zeggen tot, uh, tot volgende week zondag. En uh, ja, wat kan ik nog meer zeggen jongens? Ik zou zeggen, fijne week nog. En misschien dat ik, ik heb een weekje vrij dat ik mensen ga interviewen. Op straat of zo. En dan uh, over bepaalde onderwerpen of wat dan ook. En dat ga ik dan volgende week uitzenden. Ja, dat lijkt me een leuk idee. Uh, ja. Dus. Oké, okay. mensen, ik zou zeggen tot volgende week zondag en uh, bedankt voor het luisteren en geniet van het, uh, van het volgende nummer. Ik zou zeggen uh, hou je taai en uh, ja, geniet van het weer zolang het uh, nog wat wordt. Want we schijnen best wel veel regen te krijgen, maar ja, tussendoor is het wel uh, zonneschijn. En uh, ja, jongens, maak er het beste van. Wees een beetje lief voor elkaar. Ja, oké, okay, Bobby Richards. Nu, Bobby Richards. Ja, Bobby Richards. En dat heet uh, Tak. Tot de volgende week. Je luistert naar de podcast van Aloha Radio.